Uur. Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vanochtend schoot op politieagenten in het centrum van München... was een 18-jarige Oostenrijker. Hij stond bij de veiligheidsdiensten bekend als islamist. Hij had het mogelijk gemunt op het Israëlisch consulaat in München. De man is door de politie doodgeschoten. Frankrijk heeft een nieuwe premier... Michel Barnier heet hij. Hij is oud-eurocommissaris en vooral bekend van de onderhandelingen die hij had met Groot-Brittannië over de brexit. Barnier krijgt nu de opdracht om een nieuwe Franse regering te vormen. De politie heeft drie Nederlandse jongeren opgepakt die bij een extreemrechtse terreurgroep zaten. Ze worden verdacht van opruiming tot terrorisme. Het gaat om jongens van 16, 19 en 26 jaar oud die lid zijn van een groep die zich The Base noemt. Mijn collega Rudy Bouma maakte daarover eerder een reportage. The Base is in 2018 opgericht in Amerika. En trekt sindsdien aanhangers over de hele wereld zullen een rassenoorlog starten en een blanke staat vestigen. Matthew Feldman is directeur van het Britse Centrum voor Analyse van Radicaal Rechts... en volgt de organisatie op de voet. Well, the base and other in die ideologie hoopt iemand erop door chaos te creëren... bijvoorbeeld een aanslag te plegen dat er meer maatschappelijke onrust ontstaat... en zo een revolutie uitbreekt. Opvallend is dat veel aanhangers van de Base jong zijn. Zo ook de drie jongens... Die nu zijn opgepakt in de plaatsen Bergeik, Hengelo en Veenendaal. In Australië is van ruim 60 jonge kinderen met spoed een röntgenfoto gemaakt. De angst bestond dat ze een knoopcelbatterij hadden ingeslikt. Bij een kinderdagverblijf was een stuk speelgoed gevonden met knoopcelbatterijen eromheen. En het inslikken van die dingen is levensgevaarlijk. Ze kunnen de slokdarm beschadigen als ze daarin blijven steken. Schrikken voor de ouders. Deze moeder was dan ook blij dat er snel werd gehandeld. We updates app, we Bij geen een van de kinderen is een batterij in het lichaam gevonden. Dan nog het weer. Vanavond ook nog hoge temperaturen, rond de 26 graden. Maar in het zuiden is er kans op onweer. Morgen in het noorden en oosten veel zon. In het zuiden wordt het bewolker. Het is 25 tot 27 graden dan. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk in de regio Noord-Holland, er staat 100 kilometer file. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam... voor Knoop het de meer 20 minuten op onthoud. A5 Amsterdam richting Hoofddorp, voor Knoop Raasdorp, 10 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen, tussen afwit Haarlem-Zuid en afwit AMC... 20 minuten op onthoud. Op de ring van Amsterdam de A10 West en Zuid richting Utrecht... een half uur op oponthoud, de wegwerkzaamheden op de A10 Noord...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 Did you like En ik vraag je, heb me lief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 als het moet zet ik stapje oh. En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Frankrijk hebben linkse partijen woedend gereageerd... op de aanstelling van Michel Barnier als de nieuwe premier. Het linkse blok won de verkiezingen en wilde een ander als premier. Ze vinden nu dat de verkiezingen zijn gestolen. De Griek Thanas B is veroordeeld tot zeven jaar cel... voor crimineel ondergronds bankieren... Hij leidde een couriersnetwerk in Nederland dat voor bijna een kwart miljard euro aan contant geldbedragen voor criminelen heeft verplaatst. En op de Paralympische Spelen in Parijs heeft Mitch Valise goud gewonnen bij het handbiken op de weg in de H5 klasse. Gisteren werd hij al Paralympisch kampioen op de tijdrit. Het weer blijft nog lang warm vanavond. Morgen ook veel zon en zomerse temperaturen tot ongeveer 26 graden.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 Things. That's making my mind go crazy It's small